Jobboot met het NOS Journaal. De georganiseerde criminaliteit in Noord-Brabant en Limburg dreigt onbeheersbaar te worden. Verscheidende burgemeesters worden bedreigd door mensen uit de onderwereld... en criminelen proberen via stroommannen, en soms oud-politici greep te krijgen op de bovenwereld. Dat blijkt uit gesprekken die de NOS heeft gevoerd met bestuurders en met medewerkers van politie en justitie. Ze vinden dat er meer geld moet komen voor de bestrijding van de criminaliteit. In Brabant en Limburg zitten niet alleen de grootste wietproducenten van het land... ook de meeste synthetische drugs worden er geproduceerd. Twee jongens van 15 en 18 zijn veroordeeld tot jeugddetentie voor een brand in Helmond, waarbij een dakloze man om het leven kwam. De twee stichten vorig jaar mei brand in een leegstaand bedrijfsplant. Ze keken vervolgens buiten naar de brand, terwijl ze wisten dat er een man lag te slapen. De 51-jarige man stikte in de rook. De rechter rekent het de twee zwaar aan dat ze de man lieten stikken. Een andere dakloze wist te ontsnappen. Het Nederlandse luchtvaartbedrijf Aeronemic heeft een grote order ontvangen voor de JSF. Het bedrijf uit Almelo gaat elektrische systemen maken voor het nieuwe straalvliegtuig. Met de order is een bedrag van 220 miljoen euro gemoeid. De opdracht betekent jarenlang werk voor zeker 50 technici. Ook Fokker maakte vandaag een nieuwe order bekend. Dat bedrijf gaat luiken produceren voor de JSF. Al eerder haalde Fokker een order van 150 miljoen euro binnen om de bekabeling van het toestel te gaan verzorgen. In Israël zijn de drie verdachten van de moord op een 16-jarige Palestijnse jongen vandaag voor de rechten verschenen. Een politiewoordvoerder zei dat de drie bekend hebben dat ze Mohammed Abu Kadir hebben ontvoerd en in brand hebben gestoken. De verdachten zijn twee jongens van 17 en een man van 29 jaar. Het weer op steeds meer plaatsen droog en zonnig, in het oosten nog kans op een enkele bui. Morgen meer zon en minder buien, dan wordt het 21 tot 23 graden. In de loop van de week wordt het veel warmer, mogelijk 30 graden in het weekend. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan files van 3 kilometer en langer. Op de A2 van Amsterdam naar Utrecht verknoopt Hodendrecht 3 kilometer. De A12 van Den Haag naar Utrecht voor meer 3. De A12 van Utrecht naar Den Haag voor Knoppen Oude Rijn 6 kilometer, voor Zevenhuizen 3. A13 daarna richting Rotterdam voor Afgeet, en Rode reis 3. De A15 Rotterdam richting Gorkum is een ongeluk gebeurd. Tussen Alblasserdam en Gorkum staat 14 kilometer file, de linkerrijstrook is dicht. De A20 bij Rotterdam richting Gouda voor de het 4. De A20 richting Hoek van Holland, van Nieuwekerk en de IJssel 3 kilometer. En voor Rotterdam Centrum 3 kilometer. A28 Amersfoort richting Utrecht voor knoop bij 3 Drie kilometer na een ongeluk met een vrachtwagen. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. ZFM met nu ZFM in de avond. Van de wereld weet ik. Niet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 gevonden, dan stort ze mijn vol. Met al liefst uit Londen. Van de wereld weet ik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 Met het prachtigste verhaal. Oh God, wat is lief. Gisteren uit Lissabon. Ik mis je en een Vandaag uit Praag een kattenbel. Want er is zoveel te doen. En morgen als de post.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 your mind that you've gone me on a reasonable day. De zomer van ZFM. ZFM's antwoord. FM. Zie FM Zandvoor. Zandvoort. 106.9 FM. I think we're gonna be tomorrow at night. Did she decline? No, didn't she mind? To unfold me all night long. Ooh, I love the way you kicked it from the front to the back, she flipped it. And I oh I yeah hope that you care, 'cause I'm a man who'll always be there. I'm not a man to play around, baby. 'Cause the one night stand isn't really fair. From the first impression, you don't seem to be like that. 'Cause there's no need to check, but I'll be plenty time for that. From the subway to my home. It's ringing off my phone When you're feeling all alone All you gotta do is just call me, call me